Wat is dat? Zijn brief? Hier op de grond? Van alle lore. Uh, van één staat er getipt, neem ziet. En, God, nee. Wel, hier, Lees zelf. commissaris, ik heb aan de loren in mijn macht. Als u enige actie onderneemt om haar terug te vinden... ...zal ik niet hazelen haar te ver, vermoorden. Blijf thuis tot ik contact met u opneem. Getekend, Stefan Kreitens. Ik wist het, ik wist het. Smil op, verdomme. Ja, ja. Wel, wat zegt u nu, hè? wel altijd overtuigd dat ik op het verkeerde spoor zit. Nee nee nee nee natuurlijk niet natuurlijk niet alleen. Ja alleen wat alleen wat alleen. Ach, ik vraag me af wat die kerel drijft hè? Hij spreekt niet over losgeld of zo. Seks natuurlijk wat anders. Ah Peter een verkrachter schrijft toch geen brief. He. Ja maar een gek wel en dat is die verdomme. Dat is nu wel duidelijk. Zal ik hem laten opsporen? Ja, en hadden Loren de dood in jaren. Ja kijk als we het verstandig aanpakken. Ja, nee, reken maar ik... dat hij een scanner heeft. Eén bericht over de politieradio en hij voert zijn bedreiging uit. Nee, Guido jong. We staan er alleen voor. Moederziel alleen. Eén verkeerde beslissing en. alles wat me lief is, wordt me afgenomen. Tommer! Tommer! hé. Word eens wakker. Wat is het? Je dacht toch niet dat ik sliep? Uh, de Twee uur zijn om. Een we nagedacht? Ja. En? Antwoord. Oh, Stefan, alsjeblieft. Kunnen we er niet over praten? Nee, Annapa, het is ja of nee. nee. Maar toch niet zo. Ik bedoel, Stefan, als je als wilt dat kun je me zin geef... dan gaat u je hem hier toch moeten uithalen. Ik ja, je ja of nee, Hanne. Nee. nee. Goed, hè. Dat is zoals je Laten er nog maar wat zitten. Ik ga even weg. kom straks eens terug. Denk er ondertussen maar eens goed over na. Verdekker. Pieter, Pieter, ja, ja, wat is de, het? De telefoon, jongen, Ze zijn... We, zijn op... we zijn in slaap gevallen. Tom, Ach. zeg Pieter, blijf kalm, hè? Ja. He. Als hij het is, blijf kalm. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Met van een. Goeiemorgen, commissaris! Krijt dus? Ja, van eerste keer goed, proficiat. Is... Probeer niet grappig te doen, een stuk zeg ik je, blijf kalm. Hallo? Commissaris, zijn we er nog? Uh, hoe is het met mijn vrouw? Ah, oh, die slaapt, dat is een poezeke. Als ze wakker is, zal ik haar de groeten doen, hè. Ik kan me voorstellen dat je haar vannacht gemist hebt. Wat hebt je met haar gedaan? Oh, jojojojo. Je zult het daar later over hebben. Er zijn dringende zaken die ik mee wil bespreken. Hoeveel? Wat? Losgeld. Hoeveel wilt je? <laughs> Denkt u echt dat ik het daarvoor doe? Ja, voor wat dan wel? Ik zeg het net, dat moet besproken worden. Maar niet via een telefoon. U wilt een afspraak maken? Mm -hmm. Ik wil u de kans geven om een voorwaarde te luisteren. Als Gana nog graag nog levend wil terugzien, de meeste. Daar wil ik alles voor doen. Daar wil ik alles voor doen, meneer Krijtes. Daar wil ik alles voor doen, meneer Krijtes. Ah, dat is al een heel goed begin. Je kent het om Poes? Op de berg. Mm -hmm. Om elf uur daar, stipt. Ik zal er zijn. En alleen. Geen trucs, commissaris. Als ik ook maar iets te veel blauw in de buurt draai, dan zullen de mijnis zien en dan zal Hanaloren er de nadelige gevolgen van ondervinden. Tot straks. En? Afspraak om 11 uur in het ambus. Oh, hij heeft wel lef Hij weet dat ik niks zal doen zolang hij Hanaloren in zijn macht heeft. Wat heeft haar in Simmels naam toch bezield om naar hem toe te gaan? In elk geval niet iets dat haar verdacht heeft geleken. Het moet dus in de persoonlijke sfeer liggen. Ja, of iets dat haar professionele nieuwsgierigheid heeft gewekt. De moordenaar in dat geval? Ja. Stefan heeft haar misschien gezegd dat hij er meer over weet? Ja, dat zou kunnen. Hij weet er meer over en wil daar profijt uitzagen. Ja, door een oud liefje te ontvoeren. Ja, een oud liefje dat toevallig ook onderzoeksrecht is. Ja, had hij haar dan niet beter gewoon gecontacteerd. Ach, Gito. Dat is geredeneerd als iemand met een normaal verstand. Maar ik blijf het herhalen, die, die vent is knettergek. Nee, nee, nee. We moeten doen wat we kunnen om hem uit te schatten. Maar we mogen geen enkel risico lopen dat hij doorheeft. En een koffie voor meneer, alsjeblieft. Dank u. Uh, hoeveel? Uh, 25, alsjeblieft. alsjeblieft. Dank u wel. Dat het is in orde. Oh, uh, goeiedag verder. Uh, goeiedag. Moest je zweten, vent. Ja. Ja. Ja, toch, Daar heb ik het ook altijd vreed lastig mee, commissaris. Met lipke van die melk. Ja, wat zijn het feitelijk? Melkpotten? Of melkdoosjes? Uh, Kwijt dus. Je hebt op tijd, dan kan ik appreciëren. Slaat gewoon maar over. Hoe is het met mijn vrouw? Uw vrouw? Uh, over? Een uh, bloody Mary graag. Uh, jammer. Dan had ik misschien beter een bloody Hanalore gevraagd. Grapke! Super... Uw vrouw die verkeert in die goede gezondheid. Als u mijn instructies stipt opvolgt, dan zal haar niks overkomen. wat zijn dan uw instructies? Ah, kent u burgraaf Edouard Bocou de Berge, commissaris? Een vriend van uw vader. Ja. We je een vriend noemt. Ze hebben elkaar toch heel lang gekend. Dat is waar. <lacht> in goede en slechte dagen. Maar zwart, daar gaat het niet om. De burggraaf heeft overmorgen een afspraak met notaris Leroy. Heeft een tafel voor twee gereserveerd in le panier d'or. In de markt hier. Ja, en? Ah, je zult er ook zijn. Huh? Waarvoor? Hmm, niet om mee te eten natuurlijk. Enfin, dat doet u zin mee. Maar boord alleszins niet tot uw opdracht. Ja, wat dan wel... De burggraaf neerschieten. Wat brief? Ja. Vriend Edouard, een kolen door zijn kop jagen. Je hebt geen andere keuze. Ik zal er ook zijn. Doe het niet. En nog een half uur later is Hannelore dood. Bloody Mary van meneer, alsjeblieft. Ah, dankjewel. Gezondheid, commissaris.